Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. al twintig jaar en jij oh, beleeft het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. GFM. Met, met U. nu. Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM.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 Hij staat, nee, hij staat er nog steeds. Ja, dat is uh, een grapje dus. Ja, geweest, een behoorlijke denk ik. grap. Uh, heb je nog uh, politieke grappen? Uh, nou, oh, oh jee, de VVD heeft ons uh, aardig bezig gehouden deze week, Ben. Uh, ja, de, die, jij zegt de race is nog niet gelopen. N nee, nou ja, dat is dan een van de, van de onderwerpen. Ja, de benoeming van Wilfred Tatels als wethouder. Ja. ja, binnen de VVD is die race gelopen. Okay. Dat, uh, daar is hij aangewezen. Maar de Raad...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 Yeah. One and Hallo en welkom Goedemorgen. dames. Goedemorgen. En Jacobs. Poppentheater. Ja. Wat gaan jullie doen? Wat willen jullie? Nou, wij willen heel graag een poppentheater in Orans schoolgebouw. Dit om voor kinderen poppenkast te spelen. Dit mist namelijk nog in Zandvoort. En wij willen via partijtjes en via groepen de kinderen laten kennismaken met het poppentheater. Dus dat eigenlijk de poppenkast van Recreade. Ja, nou, daar wou ik net naar doen. In, ja, uh, binnen. Is <laughs> dus I in de oranje School. I in de Oranase ja. School. Maar, uh, waarom in de Oranase ja. Oran ja. School? Uh, ja. om, dat zijn gratis ruimte ter beschikking stellen. Dus het zou overal gekund hebben. Het is gewoon een theatertje van Recreade. Oké, okay, maar wel een jaar rond theater. Dus is weer een jaar rond paviljoen erbij. Ja. Ja. Um, nou, het is letterlijk een paviljoen, hè? Ja, het is een, ja. het is, het is een paviljoen waar we komen. Is. Nee, we komen dan um, in de kleine ruimte op de deel. Daar zit een, uh, een trappetje en daar heb je een, kleine rom, een klein rond, ja, wat vroeger ook een theatertje was. Ik zag in wat dan ook als stembureau gebruikt wordt, de, de, de gymzaal, zo ja. ik maar zeggen. Daar staat een poppenkast, is het die? Nee, het is de poppenkast van Recreade. <lacht> Okay. Die wordt uh, helemaal omgebouwd tot in een vaste setting. Maar het verliest de recreator dan de podcast of komt er nog nee. een mobiele podcast? Kom er komt er gewoon een bij. Komt ja, gewoon een bij. Komt ja. helemaal goed. <laughs> um, ik weet het, maar uh, vertel de mensen thuis eens hoe je dit wil bereiken. Nou, wij doen mee met een wedstrijd. En uh, dan moet je stemmen op www.gaanwedoen.tv. En hoe meer stemmen we hebben, hoe meer kans we maken op die euro...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 Uh, en die zien dan dat dat gesponsord is. Ja, hoe zien ze dat? Of kunnen ze... Nou, wij bord, kunnen bijvoorbeeld een bord maken ja. op de poppenkast. Op de poppen, of, uh... Ja, dat bedoel ik. Ja, ja. ja. En Jan Klaassen met een sponsorshirt. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dat lijkt me een enorm een leuk idee. CFM doet mee. CFM doet mee. hoor ik net. Ja, ja. <laughs> I kiss a bis met ja. Cfm. CFM. Nee. leuk. Nee. Ja, ja, die Eikissenbis houdt erin, want uh, ja. die heb ik zo vaak gehoord. Ik vind hem nog steeds leuk.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 En het is alleen voor Noord-Holland en het is voor mensen onder de 25 die met een innovatief idee mm -hmm. komen. Er staat ook van alles op, ik heb gezien? Ja. ja wie wie zit daar achter? Achter die gaan we doen? Is dat uh, vanuit de Regio Noord-Holland, ja, vanuit oh, de overheid de provincie? Is het, Ja, Ja, provincie. de provincie. De provincie stimuleert dit? Soort ja, het stimuleert ja. jongere projecten. Oh, Oké, okay. daar komt het uit vandaan. Ja. Okay. Als het hele plan doorgaat, wanneer is dan de eerste uh, voorstelling? Um, wanneer is de uitreiking? De uitreiking weten nee, we nog niet, nee, maar oh, zondag, zondag ja. weten we of we uitreiking? gewonnen hebben. Is zondag, zondag is al afgelopen, ja, zondag dus het is nu zo snel mogelijk stemmen, iedereen. Dus uh, ja. voordat we het gaan uitleggen, kan iedereen nu nog even zijn computer aanzetten. Ja, alsjeblieft. Bedankt. Doe even de computer aan. Het is een beetje onduidelijk, hè, want als je stemt, breng je maar één stem aan. Ja, en als je, je eerst fan, fan en... wordt, krijg je twee stemmen. Ja. Dus dan moeten we even gaan uitleggen hoe dat zit. Stap ja. voor stap.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 En dat er hier eigenlijk in de regio alleen uh, in Haarlem Zilveren Maan is. Dat is en ook een uh, heel leuk poppentheater. En in Velsen. Elfstaat. Ja. in Velsen zit ook nog zo'n uh, poppentheater. Maar dat is allemaal ja, vrij prijzig. Ja. En wij willen gewoon dat het een, net zoals Recreade laagdrempelig blijft. Dat mm -hmm. kinderen daar toch gewoon uh, zo'n één keer per week uh, een poppenkastvoorstelling ja, kunnen bekijken. En het wordt ook gedragen door de jongeren van Recreade. Ja? Ja. Ja. Die gaan spelen. We gaan met jou de ploeg doen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 Is dat hier ook een mogelijkheid om op de raadhuisplein in het zomerseizoen iets te doen? Vanuit de VVV, als je een sponsor zoekt bijvoorbeeld. Uh, ja, hoor, dat zou prima kunnen. Leuk. Ja. VVV, Jan Klaas. VVV, Jan Klaas. Nee, maar dat zou prima kunnen. Ja, maar op het raadhuisplein een poppenkastvoorstelling voor ja, kindertjes. Sowieso, wij doen natuurlijk sowieso twee, jaar, twee keer per week recreatie poppenkast. Ja. Dus sowieso is er twee keer per week in de zomermaanden. Poppenkast. Maar je ziet, je ziet ook bij de poppenkast van Recreade dat er zo'n 20, 30, 40 kinderen gewoon echt muis stilzitten ja. of allemaal lopen te schreeuwen dat er wat moet gebeuren. Ja. Dus het trekt wel, ook Het de trekt heel erg. Dan is het inderdaad een idee wat je op de dam hebt had.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 Dat gaan we doen eigenlijk. Kijk even rustig naar het filmpje, want daar zie je al een beetje uh, wat ja. de bedoeling is. Hè? Het mm -hmm. filmpje is op YouTube, hè? Het filmpje uh, zit ook op, ook die op site. de. Site, ook op, op de site, maar ook op YouTube. Ja. Okay. Ja. Maar als je toch op die site bent, kan je Wendy gelijk aanklikken. Het ja. zet een pijltje op de <laughs> neus. Ja, ja, dat is best ja leuk. Leuk. Precies op de neus. En dus, uh, die had ik al gezien. Uh, nou, hartstikke leuk. Nou, ja. als jullie dan ook straks even stemmen. Ik heb al gezegd, nou, ik ben ook al fan. Kijk, geweldig. Ik heb geen foto opgelopen. Nee, ook nee niet. Wij, wij ook niet. Komt er met kerst nog een poppen theater?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 Twals aan de waterlijn, dansen aan de zee. Eén voor je tranen, twee voor de mijnen, drie voor de horizon. Waar we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 Dat is een Waaraan we verdwijnen. Zeg dat het niets was. En zeg dat ik droomde. Zeg dat ik gek was. Durfde zeggen dat ik droomde. Zeg dat ik dom was. Maar dromen deed ik niet. Dansen Ja, dansen aan zee, van Bluf, en raad eens waar we over gaan praten. Aangeschoven... Ik, uh, ik ga één keer raaien, het gaat over dansen. Nou. Denk je? Denk ik. Helemaal, Helemaal, zo... goed. Helemaal goed. U hoort nu Rob Dolderman. Ik kan het dus niet da. meer voorstellen, maar Mieke Dolderman is er ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Die, die zit net de hele tijd van je moet niks aan mij vragen, je moet het aan, aan Rob vragen. Nou, dat doen we dus niet. Nou, had ze het maar niet moeten had zeggen. Had je maar niet moeten zeggen? Ik zo zet ik nu dat. mijn microfoon uit. <laughs> ja, Rob, die ja. wil wel graag. Misschien kunnen we hem wel inlijven als presentator van Goedemorgen zelf. Uh, welkom. Dank uh, we gaan het hebben over dansen, dansen aan zee, maar het wordt dansen in de krocht.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 We zijn dus inderdaad, we hebben een verhuizing vanuit het pluspunt. We gaan nu weer in, voor onszelf, dus weer in bedrijf als de echt... dansschool. De dansschool, dans dans ja. Ja, er dus zoveel zijn er niet in, in deze buurt. In Zandvoort sowieso niet. Wij zijn de enige. En in Haarlem. Ja, iedereen de, moest naar Schreuder. hij is ook zo. weggevallen. Ja. Ja? Ja. Ja, ja, ja, dat klopt. Hoe, hoe, hoe zou dat komen? Is dat, is dat uh, desinteresse? Of, of, vroeger moest je naar dansles?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 Ja, want ik, ik zie wel een, een reactie. Hey, ik vind het heel spannend hoor. Ja, ik vind, ja, maar ze vinden het ook heel spannend. Ik kun wel zien aan het gezicht ja, natuurlijk. Maar ik vind het ja. gewoon dansen heel erg leuk. En Dat uh, is het. inmiddels uh, heeft hij uh, mij uh, heel veel geleerd. Dus, uh, afgeleerd. Ja, dus en en bij, afgeleerd. En bijgeleerd. He? En en bijgeleerd. Ja, ja, hou hem in de tang, gewoon bijleer is het. Ja. De dansschoolsantwoord? Of gaat het een naam krijgen? Wij eh, we blijven nog steeds onder dezelfde noemer doorgaan. Dansschool Dolderman. Het was vroeger was het Danscentrum. En waarom heette de tijd uh, Danscentrum. Toen gaven we namelijk ook nog street dance en uh, breakdance. En alles en dingetjes meer. We hebben dus uh, dat eigenlijk een beetje laten inkrimpen. We zijn teruggegaan naar Borum, Letten en Salsa. En eigenlijk ja... Ja... Verklein je dus in, in principe de noemer. Heb ik we uh, naar uh, Dansschool. Ja.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 Prachtig. Je de vloer getest. Een heerlijke vloer. Ja, ja, eerlijk. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, Theo Smit, de beheerder van, van, van de Kroch, die is er heel druk mee bezig geweest. Die heeft de, de vloer gedwaald, geschopt en, en uh, op zijn geschuurd en boodin. twee keer in de was gezet. En ja, en, het is heerlijk. De was van de week en hij was heel erg druk bezig.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 De dansschool van ZKC, de Zandvoortse Korfbalclub. Ja. En die had ook een dansschool zondagavond in Hotel Keur. Dus de combinatie sport en dansen is, is geen gekke eigenlijk. Nee, he? nee. En nee, daar je nee. ook korfbal dan. Nee, maar wel gedanst. Oh, nee, nee. Ik door heel, heel nee, die die, ja. die, die rokjes vond ik niet staan. Dat en springen ook niet zeker. Nee. Maar, maar die rokjes bij het dansen zijn wel leuk. Die waren erg leuk. Nee, wel ja. leuk. Ja. Die worden steeds kleiner, zie ik. Want ik kijk wel eens naar de internationale wedstrijden. Salsa dat is Prachtig binnen. om te zien. Het is alleen maar salsa. En dan nee. zie je dus hele mooie, mooie stukken. En dan uh, denk ik, nou, het is toch wel wat.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 Uh, en dan zeg jij natuurlijk dat moet je meedoen. Nou, de 24e hebben we weer een aantal. Kijk, kijk ja. Mieke zit een aantal achter. Mieke wil het wel zien, denk ik. Ja. Maar goed, ik, ik ga. Denk... Je, uh, Mieke, uh, geef je les of dans je mee? Ik dans mee, ik dans geef, mee. geef geen nee, les. Ook, geen, ook geen, ik... niet een paar kleine aanwijzingen. Nou, ja, je ja, assisteert. Wel, dat wel. komt hij weer naar voren, hè? Want, uh, hij moet, dat hij wel, moet toch even natuurlijk. Wat kijk, inmiddels uh, kan ik wel gewoon assisteren. Dat maar ja. je, je ziet dus van nou je kan beter ah. dit, je kan beter ja. dat.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 ik ben nog wel zo'n antwoord, maar ik, ik zie dat ook een beetje zo. En dat vind ik ook heel vreemd. Mm -mm. Maar blijkbaar is dat toch zo. Ja, ja eerlijk waar, dat is, dat is aanwezig. Ja, ja. Nou, er staat een groot bord voor de krocht. Ik heb het gelezen. Ja, natuurlijk. Dus je weet gelijk hoe laten we beginnen. Ja, ik, ik, ik ben er van de week geweest en ik ja. heb het ook gezien op zijn knietjes. Ja, ja. Heerlijk. Ja. En hij is zo enthousiast. Hij ja. en zegt: Ik heb het zelf ook geprobeerd. Hij zegt: Maar ik heb die lef niet, ik kan het niet maken. Hij zegt, zie je, dan heb je het weer. Ik heb die lef niet. Ja.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 Wij strooien met uh, paraffine, zo dun als zout. Je, je merkt het niet eens, maar je zet de vloer als het ware weer opnieuw in de was. Oké, okay, dat doen we. <coughs> ja. Tijdens het dansen. Dus het ja, het ook dat. Al. Ja, dat gaan we dus gewoon eventjes met een... Uh, ja, en dan zeggen ze, ah, ik ga de kip even voeren, maar dan loop ik gewoon even rond. Met, met <laughs> de, ja. um, goed, we gaan het een beetje afsluiten. Vanavond in de krocht, hoe laat? We beginnen om 8 uur. En dan vrije Lekker Lekker vrij Met advies.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 Everything. You're a carousel You're always so well And you light me up When you ring up bell. You're a mystery You're from our space You're every minute for every day And I can't believe That I'm your man And I get to kiss you And Yeah. Getokt van chocola en de mond vol zit bij Don de Grebbe. Wat is kerk, bij Wat zeg je? Is aangeschoven. Ook Elsbanaan. Ja. En ook met de kwingslag want uh, je bent een gespecialiseerde beroepsdag bij ook. Ja. En ook is uh, een, een, een, ik weet, een, een, een groepering, Ook Zandvoort? Het is uh, een onderdeel van Ook Zandvoort, ja. ook samen. Ook samen.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 En het zijn dus eigenlijk alle vrijwilligersactiviteiten die in het pluspunt plaatsvinden. Als ik het een beetje grof mag zeggen. Ja, het wordt uh, heel erg ondersteund door vrijwilligers. Dat klopt. Want zonder de vrijwilligers komen we nergens. Nee, alle, ook wij als niet. Als alle vrijwilligers in Nederland nu op hun kont gaan zitten, dan valt Nederland onder. Dan, ja, echt waar. Maar ja. ook valt maar, onder het pluspunt? Is het een uh, activiteitenbundeling? Uh, het is een, van het het is een, uh, ja, een onderdeel van uh, uh, pluspunt met... Um,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 partners die ja. daarin zitten en soms is het me ook nog niet helemaal duidelijk. Nou, we gaan dat in ieder geval uh, aan Nathalie vragen en die, die kan zich dus nu alvast voorbereiden. Ja, of die kan zich wel, ja precies. Maar ik wil het uh, met Els hebben over ook samen. Ja. Uh, en wat mij het iedere keer weer opvalt is dat je in een gespecialiseerde beroepskracht bent. Ik ben kan je dat... uh, ja, ik ben een ziekenverzorgende oorspronkelijk van beroep.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 Keer. Je hebt in dat klooster gewerkt met dementerende mensen. Ja. Hoe zit dat in Zandvoort? Zijn dat ook mensen die uh, dementeren zijn? Nee, of iets nee, hebben? nee. de uh, mensen die dus uh, Alzheimer hebben of uh, een andere uh -huh. vorm van dementie, die, hebben negen, die krijgen altijd een indicatie. En die gaan dan naar de dagbesteding in het hik of van zorgcontact. Is, is een indicatie een in aanwijzing dat jij dat hebt? Nee,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 Uh, appeltaarten gebakken, ijs gehaald, slagroom. En we hebben een toetje verzorgd. En dat niet besteld bij een zorgcontact. Ja. Oh, er zit en ze een, kregen. Er zit een, de, de, de kijkt hier iemand om: van hé, hey, eten. <laughs> <laughs> Michel Demmes, welkom. Nou, had, die heeft die je wat binnenkort. gemist. Die zie je binnenkort. Want de mensen die. Uh, uh, ze hebben geapplaudiseerd. En de, de, de dames van mijn groep die waren aan het glunderen van.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 Slechte been, dan kom je in aanmerking voor de OV-taxi. En anders is de belbuster. Belbus belbus. En dat wordt allemaal geregeld. Dus...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 er zijn mensen die dat leuk vinden, die gaan zingen en de anderen gaan doen wat zij leuk vinden. Precies, er wordt dus afgesproken wat we gaan doen vandaag. Ja, en, van en dat kan in eigen. groepjes en dat kan met z'n allen. Um, als het maar leuk is. Als het maar leuk is. Goed, hartelijk dank voor je toelichting. Het is ons ieder geval heel stil duidelijk. Het ritme van ZFM. ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de Eter op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De islamitische basisschool Al-Sadiq in Amsterdam krijgt weer de volledige subsidie van het ministerie van Onderwijs.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 Er is veel kritiek op het beeld. Veel senegalezen vinden het te duur en geestelijk in het land noemen het beeld on-islamitisch. Het bronzen kunstwerk stelt een gespierde man en een schaars geklede vrouw voor. De man houdt op zijn arm een kind omhoog. Het beeld is gemaakt door Noord-Koreaanse arbeiders en lijkt veel op een monument uit de tijd van de Sovjet-Unie. Bij de onthulling, later vandaag in de Senegalese hoofdstad Dakar, zullen 30 staatshoofden aanwezig zijn.